Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Het COA zegt dat er de komende nacht geen asielzoekers buiten hoeven te slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht bracht een recordaantal van 250 tot 300 mensen de nacht buiten door. Vluchtelingenwerk spreekt van een triest dieptepunt. Sommige mensen sliepen in hun hemd terwijl het 6 graden was. Er werden alleen lakens uitgedeeld en er hingen wat tentdoeken. Ook vandaag was het druk in Ter Apel. Maar buiten slapen hoeft volgens het COA niet meer. Het is gelukt om 300 extra slaapplaatsen te regelen in Apel. Stadskanaal en Zuidbroek. In Rotterdam is een jong kind neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een man van 22 als verdachte aangehouden. Het is een actief dienende militair. In de woning in Rotterdam Zuid wordt sporenonderzoek gedaan. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Frankrijk staat de positie van een minister onder druk na uitspraken over LHBTI'ers. Minister Kayeux, die over de lokale overheden gaat, zei afgelopen week in een interview dat ze nog steeds achter haar standpunt van negen jaar geleden staat. Toen sprak ze zich uit tegen het homohuwelijk en tegen adoptie door LHBTI'ers. In het interview had ze het over deze mensen. In een open brief eisen ruim 100 prominente politici en activisten nu het ontslag van Kayeux. Ze zeggen dat zij LHBTI'ers kennelijk niet beschouwt als gewone Fransen. Op het EK voetbal in Engeland zijn de Oranjevrouwen door naar de kwartfinales... dankzij een 4-1-overwinning op Zwitserland. In de eerste helft schoot Zwitserland in eigen doel en daarna in het doel van Nederland. Ver in de tweede helft maakte Oranje drie doelpunten. Twee van Leuchter en één van Pelova. In de andere groepswedstrijd won Zweden met 5-0 van Portugal. Daardoor is Zweden op doelsaldo groepswinnaar geworden en Nederland tweede. Dat betekent dat Oranje zaterdag in de kwartfinale tegen Frankrijk speelt.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 En um, daar gaan we ook dit programma mee afsluiten. Ik zal gelijk even zeggen wat voor album dat is. Um, het album Essence. Ja, We Can Ever Be, zo heet deze track. Sanjeeva. Uh, in dit uur... Um, Chris Hintze, twee keer met Incredible India. Daar zijn we een paar weken geleden mee begonnen... Maar ook zijn uh, vroeger album O Plus en plus en daar, uh, daar een beetje jazzy ...achtige muzieken met veel instrumenten... ...en uh, ja, iets wat op opera lijkt. Maar we beginnen met Hans Liek en Moniz experiment... ...en dat is ook te horen, zo'n ook een beetje elektronisch geweld. Evolution heet dit nieuwe album en de track DNA. Daarna komt wat meer traditionele muziek van David Waller. Prachtige muziek en, uh, en buitengewoon actief. David maakt een hele series, lijkt het wel... Uh, aan zijn uh, cover uh, te zien van de albums. En dit album heet Collection Lost Coast is de track. En dan gaan we terug in de tijd in 1998. Met mensen uh, van de Osho-beweging. En dan heb ik het over Milarepa met Invisible Worlds. En het um, album I Keep On Loving You. Dat waren allerlei artiesten. En Mathuro, Mathuro die was daar uh, een beetje. De leiding die komt veel geschreven en eh, ook een belangrijk man voor de instrumenten. Maar Milarepa die deed daar ook aan mee aan dat album. Eens even kijken, um, heb ik nog meer nieuws? Nee, we hebben niet meer nieuws. Ik wens je heel veel luisterplezier in de tweede uur van Peaceful Radio hier op ZFM. of the artists of peaceful radio please visit my website www.anayamusic.com bye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 Fall, divine, remembering Holding on too tight Trying to let my From the fight, divine Fall, divine, remembering. Holding on too tight, trying till I Tired from the fight, divine.